Middernacht, het begin van woensdag 16 november. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De SGP wil dat minister De Jager bekijkt of de euro kan worden gesplitst... De discussie over één munt voor Noord-Europese landen en één voor Zuid-Europese wordt sinds vorige week gevoerd. Duitse en Franse ambtenaren zouden er al mee bezig zijn. Bondskanselier Merkel en EU-commissievoorzitter Barroso zien er niets in, maar de SGP wil dat de mogelijkheden van een splitsing worden onderzocht. De komende dag praat de Tweede Kamer erover.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 Het Iraakse kabinet is akkoord gegaan met een gascontract voor Shell. Het is een joint venture met het Japanse Mitsubishi. De twee bedrijven gaan het gas winnen dat nu nog wordt afgefakkeld bij olievelden in Irak. Daar gaat nu dagelijks bijna 20 miljoen kubieke meter gas verloren. De Algemene Rekenkamer zegt dat niet helemaal duidelijk is waar het geld van de Giroactie 555 voor Haiti naartoe is gegaan. Een deel van het geld werd samengevoegd met donaties uit het buitenland. Dat maakt de zaken onduidelijk. Maar de verantwoording voor de actie van Haiti is al veel beter dan die van de acties voor de tsunami-slachtoffers en voor de overstroming in Suriname, zegt de Rekenkamer.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 13 jaar na haar dood is ze weer helemaal terug. Rietje bij alias de zangeres zonder naam. Goeienacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Komende maandag gaat een musical over haar leven in première... en vandaag werd haar biografie gepresenteerd... geschreven door journalist Ben Holthuis. Tegenwoordig heeft hij een eigen tekstbureau... maar daarvoor maakte hij naam als journalist voor onder andere Story. En twintig jaar lang was hij bevriend met de zangeres zonder naam. Ben, goeienacht, van harte welkom. Goeienacht. Een lange dag voor je, want de presentatie was vanmiddag om 1 uur. Hoe is het geweest vanmiddag? Nou, ja, ik heb erg genoten. Het was een hele drukke bijeenkomst. Veel belangstelling. Ja, en dat, daar doe je het ook een beetje voor. Hè? Ik heb drie jaar aan die biografie gewerkt. En dat was. Ik kan niet zeggen dat dat echt eenzame tijd is. Maar je bent wel vaak. Op je, je wordt zelf, op, je, op jezelf teruggeworpen. Ja. Als je onderzoek doet en dan rij je weer naar huis en het is niet gelukt of wel gelukt of de deur, deur is voor je neus dichtgeslagen. En, nou ja, dat is altijd een kwestie van moed houden en doorgaan. En dan is zo'n boek, is het eigenlijk de geboorte van je baby, van je kindje. En uh, dat is leuk als dat uh, hartelijk wordt ontvangen natuurlijk. ja Je hebt uh, het verhaal van, van uh, Rietje Bij, zoals je haar ja. consequent noemt in het boek, hè, haar meisjesnaam, ja. heb je uh, uit haar eigen mond opgetekend. Daarnaast ben je ook met allerlei mensen uit haar omgeving gaan praten. Dat verliep dus niet altijd even makkelijk als je zegt, de deur werd af en toe voor mijn deur, neus dichtgeslagen. Ja, maar dan was dat meer door instanties zoals de rechtbank, de Kamer van Koophandel die dossiers miste. Uh, uh, uh, uh, notarissen, uh, advocaten, die uh, eerst heel uh, positief reageerden als je iets uh, vroeg en dan uiteindelijk doorhadden waar je op uit was, dan ineens zich niks meer konden herinneren. En waarom was dat dan? Nou, omdat dat er natuurlijk uh, heel wat onder de, de, uh, het vloeklid is uh, geveegd... Uh, in de laatste jaren van de Amerische vaas. Er zijn twee testamenten die ze geschreven heeft verdwenen. Uh, ik weet bij welke notarissen ze terecht hadden moeten komen. Um, ja, ze heeft testamenten geschreven met de hand. Die zijn weer bij de boekhouder terechtgekomen. De boekhouder heeft ze weer niet doorgegeven aan, aan de... Uh, notaris. Nou, en dan heb je de afwikkeling van haar testament. Dat is ook niet vlekken loslopen. de haar spulletjes zijn anoniem verkocht. Ik moest speuren waar, hoe, wat, wat. Ik heb alle lijsten gezien uiteindelijk. Ik ben er allemaal overal achter gekomen, of achter een heleboel. En uh, nou, ja, dat gaat niet altijd van harte. Dat gaat niet al, Je wordt niet altijd over even vrolijk ontvangen. Voelden mensen zich betrapt? Ja, dat, dat heb ik wel gemerkt. Ik, heb, ik, heb, ik vond dat wel moeilijk. Ik, eh, eh, ik vind het moeilijk om mensen te confronteren met eh, dingen die ze fout hebben gedaan. Of mogelijk fout hebben gedaan. Ik heb eh, met name de uh, handel en wandel onderzocht van de boekhouder van uh, Meri. En ook van haar huishoudster. Ik kende ze allebei uit de tijd dat ik met uh, Miri met omging. En toen ik met deze biografie bezig was, ontdekte ik een groot aantal... Onregelmatigheden dat ik dacht. Hé, dat kan niet. Hoe, hoe zit dit? Hoe is dat gelopen? Wat raar. En dan, dan ga je vragen stellen en dan merk je dat mensen afstand nemen. En dan ja, dat, dat, dan, wordt, dan krijg je een pijnlijk moment dat je toch moet zeggen. Ja, maar ik denk toch dat het zo is. En dan Want ga je ik wil, dubbel toch checken. Weten. ik wil het toch weten. En dan ga je dubbelchecken. en dan kom je achter data, achter tijden. Ik, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld niet geweten, toen Mirin nog leefde, dat zij een jaar voor haar overlijden... onder bewind kwam, kom, kwam te staan van haar boekhouder. En dat haar dienstbode haar mentor was Omdat geworden. Omdat ze dementerend zou zijn. Zou zijn. Maar in het medisch dossier kon ik daar niks van terugvinden. En hoe wordt dat dan verklaard door de betrokkenen? Uh, ik krijg geen verklaring. Dat is wel vervelend. Op Je hebt er wel naar ik... gevraagd. Ja, ja. Kijk, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld de dienstbode een, een, een gevraagd... of ze mee wilde werken. Ik, heb ook precies, ik ben heel eerlijk geweest daarin. Uh, en ik heb gevraagd... Het gaat me daarom, ik wil meer weten. Nou, afhankelijk wilden ze eerst geld zien. En dan wilden ze misschien wel praten. Nou, ik ja... Dat kan gewoon niet. En nou, toen wilde ze überhaupt niet praten en keerde zich finaal tegen mij. En dat uh, gold ook voor de boekhouder, die zich uh, uh, verstopt achter de privacy van de zangeres. Ik kan niks over het testament zeggen, ik kan niks over haar vermogen zeggen. Nou, ik moet eerlijk zeggen: Meri's leven lag op straat. Ze, uh, ze zou dit heel erg goed hebben gevonden. En ik heb ook het gevoel dat ze mij de opdracht heeft gegeven. toen ze tien jaar dood was. Om, om dit aan het licht te brengen. Ja, we gaan het straks hebben over die laatste jaren van, van Rietje Bij, van de Zangeres zonder naam. Ook over wat die laatste jaren uiteindelijk voor andere mensen kunnen betekenen. Want, ja. want uh, ondanks het, het trieste levenseinde van haar uh, is het slot van het boek toch behoorlijk optimistisch. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja. Uh, maar je kende haar uh, al heel lang. Je bent twintig jaar lang bevriend met haar geweest. En je zegt, ik had, had het gevoel dat ze mij de opdracht heeft gegeven. Nou, ik, ik heb haar leren kennen in de tijd dat zij in proces lag met uh, Johnny Hoes. Toen ben ik als, uh, dat was de ontdekker hè, van de zes De ja, grote, grote ontdekker. ontdekker en, de, en dat liep uh, later weer spaak. Ja, ging om geld. Ging om geld, om heel veel geld. En over uh, en weer wilden ze niet toegeven en dat uit, uh, uiteindelijk is dat in een, een procedure geëindigd. En die is dan weer geëindigd in een minderlijke schikking. En daarbij heeft Meri wel aan het kortste eind getrokken, moet ik eerlijk zeggen. Dat was haar eigen domme schuld. Uh, uh, Joe wilde, maak er een einde aan, ik word je gek van. Joe echt echtgenoot. En uh, toen heeft zij een, een minnelijke schikking met Johnny Hoes getroffen. En toen was ze vrij. En daar is Johnny Hoes financieel beter uitgekomen dan ze. Nou ja, uh, uh, Johnny Hoes kreeg een heleboel rechten van haar liedjes. En uh, uh, van Merri Waas gingen de, gingen de platen als zoete broodjes over de toonbank. Ja. En dat telde behoorlijk aan. En Merri kreeg daar niks, want ze had afstand getekend. Mm -hmm. En dus al het geld kwam in de kassa. Dat van was John niet handig vandaag. Dat was... Erg onhandig van de, van de. Maar ze had een heel groot aanbod gekregen van een andere maatschappij. En ze dacht, nu word ik rijk. Zij heeft zich daarin verteld. Ze is überhaupt wel rijk geworden. Maar dat nog rijker kunnen ja, ja, ja, ja. worden als ze de zaken wat beter had aangepakt. Ja, in die tijd kwam je haar tegen. Als, als journalist. Tegen, als journalist. En dat klikte. En, en, uh, uh, uh, van Lieverlee uh, zijn we bevriend geraakt. Uh, we ook privé over de vloer. En hoe gebeurt dat dan? Want, want als journalist ontmoet je... Talloze mensen ja. en met de meeste, nou, dan kun je een aardige band mee opbouwen, maar met verre uit de meeste raak je niet bevriend. Nee, daar raak je niet mee bevriend. Maar, maar uh, ik, ik heb toch wel vanaf, van meet af aan een bepaalde fascinatie voor de zangeres zonder naam gehad. En dan zeg ik echt precies: de zangeres zonder naam, want ze was eigenlijk twee mensen. Je had Miri Vaas en dan had je de zangeres zonder naam. Dat waren, dat, wa, dat, wa, dat was één en toch twee. En uh, dat fascineerde mij. Haar leven fascineerde mij. Zij gedroeg zich. Toen, toen ik haar leerde kennen, was ze al redelijk op weg om koningin te worden. Dat vond ze van zichzelf. Uh, uh, en dat fascineerde mij gewoon. En ze, draagde, haar, ze droeg ook van die diadeempjes in het de haar. He? En, die koninklijke diadeempjes. Ja, koninklijke diadeempjes. Het mankeerde nog aan dat ze die gewoon thuis niet droeg. Uh, want dat, dat ging weer net over de top. Maar uh, ze in haar houding, in haar gedrag... Hmm, was ze de koningin. Ze, ze, ik, ik denk dat ze zich spiegelde aan, aan de vroegere koningin Juliana. En uh, haar, haar bungalow in, in Stramprooy beschouwden ze als haar paleisje. Daar stonden kasteelmeubelen. Daar hingen baroklijsten met, met, met gauw, gouden baroklijsten. Daar stonden allerlei... Ja, ja, oneerbiedig gezegd prularia. maar voor haar waren dat, waren dat uh, kleinoden, kostbaarheden. Waar ze heel zuinig pot, op was. Heel zuinig, heel zuinig. En het gros had ze gekregen van haar fans. En dan wist ze dan, uh, van, van, van, van elk potje, van elk vaasje, wist zij, wist zij het ja. verhaal. Maar als je dan bij zo'n vrouw binnenkomt, dan lijkt het me heel moeilijk om daar bevriend mee te raken. Omdat oh, je door ook... zo'n hele, zo hele muur van, van, van, van, van show heen moet breken. Ja, nee, daar heb ik niet doorheen hoeven breken. Op de een of andere manier klikte dat meteen. En waar, en... waar lag die klik dan? Ja, ik denk, ik heb haar met respect behandeld in ieder geval. Ik, heb, ik nam haar niet op de hak, ook niet als ik de deur uitging. Hè. Dan heb je wel eens van, denk, ik, ben ik in terecht gekomen of ik moet even lachen. En dat is niet uitlachen, maar even afreageren, dat heb ik nooit gehad. Ik ben van meet af aan gefascineerd geweest door, door die zangeres zonder naam en door Mery Vaas. En met, de, met wie ben je bevriend geraakt? Met Mery Vaas of ben met Mery Cervaas, nee, met Mery Cervaas. En wat was het verschil tussen die twee? Um, de zangeres zonder naam. Kijk, Meri Servaas was een, een. Ik kan niet zeggen een, een vrouw die altijd maar aan het tobben was. Maar wel een vrouw die. Uh, vaak ontevreden was. Ongelukkig was. En, en dan ik, uh, uh, verdrietig was toch ook wel. Ze dus komt ja. ook inderdaad een beetje uit het boek als een wat klagerige vrouw. Nou, eh, daarvoor, die, dat... die het altijd het gevoel heeft dat achter haar rug dingen bekonkeld worden. Dat, dat ze niet serieus genomen wordt. Ja, Merkt dat... je dat ook? Ja, nou... Klagen kon ze als de beste. Toen ik, toen ik uh, drie jaar geleden in haar medisch dossier kreeg... Uh, stond daar ook in dat ze... Her, uh, dat specialist had gezegd dat ze uh, leed aan zelfbeklag. Uh, dat herkende ik meteen. Want zij, maar het kwam voort uit het feit dat zij geboren is... in een kansarme omgeving. Ze was uh, in Leiden, in, Leiden, in de Weverstraat, in een straat waar... nou ja, daar kon je niet gelukkig worden, al zou je het graag willen. Daar was je echt voor een dubbeltje geboren en een kwartje werd je nooit. En uh, uh, Mary heeft vanaf meet af aan, als kleinkind, want ze was vroeg volwassen... heeft zij het gevoel gehad dat er op haar neer werd gekeken. En niet alleen op haar, maar ook op haar familie en haar buren en op haar omgeving. En dat maakt haar recalcitrant? Nou, dat maakt haar hunkerend naar, naar, naar erkenning. Naar status. Naar sta ja, maar ook naar erkenning. Van ik, ik, ik kan ook wat, ik ben ook iemand. En daar hoort ook die status bij. Want uh, uh, uh, zij lag op bed. En dan uh, uh, uh, uh, leende haar moeder ergens tijdschriften. En dan stonden daar wel eens fotootjes van hotels in. Of van mooie huizen. En dan, dan, dan, dan dat was watertanden eigenlijk. Ja, ja. En zo willen we het ook. En dan bespraken ze dat samen. wat ze Dat ze later, want Rietje zei altijd hè, tegen haar moeder... Ik, ik wil rijk en dan ga ik jou helpen. En dan. dan, dan zou heeft, naar ze een hotel, heeft ze ook gedaan. Heeft ze gedaan. Maar dan zouden ze samen naar een hotel gaan. en in restaurants gaan eten. Dat was het dat beeld. Dat was het beeld van. Er de ziet de ook heel veel foto's. inderdaad, nu je dat zegt. van Mickey Servaas. in een restaurant. Ja, ja. Met een lekkere maaltijd. En dan zitten ze echt stralen op die foto. Dat is, ze, ze, ze hield van lekker eten. En. Uh, uiteten was voor haar, een soort laten zien dat ze iets was geworden. Echt waar ze van ging... gedroomd had als ja. klein meisje. Want ze was inderdaad ziek, ze had uh, problemen met, met, met haar benen... ze had uh, een, een vergroeide heup, ze heeft jarenlang in een gipse korset op bed gelegen. Ja, dat gelegen. Is afschuwelijk. En ze, ze heeft een hele moeilijke start gehad, maar ja. uit, uit die eerste jaren... komt het beeld naar voren van een heel... Lief meisje, een heel stralend meisje. Maar ook een meisje dat weet wat ze wil inderdaad. Miri was natuurlijk ook eigenlijk gewoon een straatmeid. Vechten, overleven, dat moest gebeuren. En dat heeft er altijd in gezeten. Ook later, toen ze al had bereikt wat ze eigenlijk wilde... was het toch vasthouden en ik moet het niet kwijtraken. En ik weet wat ik waard ben. En ik laat me niet de les lezen en de wet voorschrijven. Ik weet wat ik wil. Maar hoe vind je dat als vriend een positie in. Dat lijkt me lastig, want je, je zit tegenover iemand die, die eh, door, door, door, door, door zo'n armoedige jeugd gedreven, enorm ambitieus, enorm koppig en enorm vastbesloten om wat ze heeft nooit meer af te laten nemen. Voor een vriend is dat lastig, lijkt me. Ja, ik vond want vriendschap niet. heeft twee kanten. Ja, die heeft ook twee kanten. Ik moet zeggen, onze vriendschap had misschien ook wel een een beetje eenrichtingsverkeer. Ik wil het niet helemaal zeggen, want ik, ik, ik, ik paste daar wel in. Maar uh, Miri heeft mij altijd vertrouwd op de een of andere manier. Ik, ik heb ook nooit haar vertrouwen beschaamd. Ik ben, ik, het, het, het leuke was dat ik al vrij snel heel eerlijk tegen haar kon zijn. Als zij zat te zeuren, kon ik zeggen: Miri, hou nou eens op, zeg. Kijk eens om je heen hoe leuk je het hebt en wat je bereikt. En dan, en dan werd kijk ze niet dan... boos. Dat nee, kon ze bij jou hebben. Nee, het gekke is dat nou, nog wel van een paar mensen hoor. Haar manager René Vrijters bijvoorbeeld. Nou, die zijn de meest vreselijke. Tegen haar. en ja. dan lag ze in een deuk, want dan en dan was het ineens alsof er een klik kwam en dan werd ze weer normaal. En dan hoefde ze niet al, al, al die show om zich heen nee, te hebben, nee. al die pracht en praal. Nee, maar daar had ze ook wel, bijvoorbeeld, daar kwamen fans bij haar over huis... en dat was volgens de die fans mochten wel komen, die je mocht nooit iemand meebrengen. bijvoorbeeld, dat er waren allemaal aan regels gebonden. En dan de fans was hun eigenlijk gezegd, wat was tegen haar tegen hen gezegd van dat je niet mocht tegenspreken. Niet in deze woorden zoals ik het zeg... maar dat gevoel kreeg ook je wel Ook een beetje gehouden. de koninklijke regel, ja. hè? Ja, ja, ja. Ja, ja de koningin duldt geen nee. En die fans, die, die, die, die deden dat ook... want anders mochten ze niet meer komen. En uh, binnen de fans, binnen de, de, de clan van de vaste vent was het een strijd van wie het dichtste bij Miri stond. En jij maar, hoefde je daar nee, niets vast, van aan te trekken? Nee, nee dat, daar, daar, daar stond ik boven, gelukkig. Uh, ik mocht ook eigenlijk altijd wel bij haar langskomen als ze dat wilde. Dat deed ik niet, ik belde van tevoren altijd... En dan moest ik op tijd komen. Dat deed ik dan niet. Dan kreeg ik ook een standje. Ja, je vijf minuten te laat Ja, ja, ja jongens, het zit hier te wachten. Je weet dat toch. Ik hou van op tijd zijn. En, nou ja, meer. ik, doe niet zo flauw. Zeg, het is zaterdagmiddag. We hebben de tijd genoeg. Hè. Ja. ja, nou ja, ik, ik, ik heb een tijd gehad. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd te laat was. Nou, dat heb ik ook behoorlijk te, te ja, horen ja, ja. gekregen, hoor. Toch wilde ze dat jij uh, die biografie zou schrijven. Dat heeft ze op een gegeven moment letterlijk aan jou gevraagd. Ja, ja dat, is, dat is al ontstaan... Uh, in, uh, ik ben in 1985 uh, met Mary naar Lourdes gegaan op Bedevaart. Dat wilde ze graag. Ze stond toen vlak voor een, een zware operatie, een heupoperatie, de zoveelste. Daar zag ze enorm tegen op. Bovendien had de specialist haar eigenlijk wel gezegd... dat ze de rekening mee moest houden dat het fataal kon aflopen. En, want waren, ze, ze zou aan de heup en aan de knie geopereerd worden. Dat is heel zwaar. Dat is ook een keer uitgesteld omdat ze niet, niet sterk genoeg was... En haar uh, grote droom was om ook nog een keer naar Lourdes te gaan. En dat was het ideale moment, omdat ze dan om kracht kon gaan bidden daar... En, uh, nou, we zijn gegaan. En, uh, ik vond het ook wel leuk. Ik, vond reizen met de, met, ik heb dat wel vaker gedaan. Ik vond reizen met de zangeres altijd wel leuk. Want je ja. maakte altijd wat mee. En, ach, weet je wat het is? Je had altijd afleiding. Want er waren allemaal mensen die haar aanklampten. En ik heb daar altijd met bewondering naar gekeken hoe dat dan ging. Want er waren altijd mensen om haar heen die haar wilden vasthouden. Wilden pakken, wilden praten. Ja, ze wilden... was zelf een halve heilige. Ja, zo ja, was het. nou En wij hadden ons eigenlijk niet gerealiseerd... dat, dat, dat ze in Loer, de stad, dat dat het ook zo overkomen. Want wij gingen ervan uit dat het is Frankrijk is. En Miri zelf ook. Niemand kent de Zangeresta, daar. Maar daar lopen natuurlijk de Nederlanders. Dus toen wij op het plein kwamen... bij, de, bij het beeld van de heilige Bernadotte, Bernadette... Uh, ja, toen werd ze niet met rust gelaten. En ik moet eerlijk zeggen... wat daar gebeurde was een was, was idioot. Er stond ineens een, een, een, een omringd door mensen. Meer altijd waren... voor de zangeres dan voor ja, de heilige Bernadette. Dat heeft haar gestoord. Dat is haar overvallen. Daar stonden mensen te huilen gewoon toen ze haar zagen. Mensen die haar vast wilden houden. Daar, daar gebeurde iets. En dan nou, nou had zij wel het vermogen om daar heel... Op een gegeven moment, als het genoeg was... kon zij, kon zij zich wel makkelijk uit zo'n hoorde vrijmaken... door een simpele opmerking. Dat was een techniek die ze had, die veel artiesten trouwens hebben. En nou, toen gingen wij terug en toen was ze ontdaan. En toen zei ze, ja, ik, ik kwam hier om te bidden. Maar nou, nou ja, ik... ik, ik ik heb het gevoel dat je de aandacht van, van Maria en van God weghaal. En dat was niet de bedoeling. En toen zei ze... Uh, Daar dat liep ze een beetje over te piekeren. En toen zei ze tegen mij, ik, ik, ik moet je toch wat vertellen. En uh, toen zei ze... Als ik, uh, uh, ze speelde toen al met het idee om afscheid te nemen. Uh, toen uh, uh, zei ze, als ik afscheid heb genomen, wil ik mijn memoires schrijven. Ik zei, nou, dat is goed. En, uh, ik ga, die, ga het je allemaal vertellen. Alles. En ik, ik, je moet er rekening houden dat het heel veel is... en dat je ook erg zult schrikken van me. Ja, schrikken, Mary, hoe kan dat nou? Ja, nee, ik ga je echt dingen vertellen... die je echt nog niet weet en niemand weet. Nou, goed. In Lourdes is, is, is er een soort wending in haar leven gekomen. Ze wilde in de treinen komen met ja, zichzelf. want um, dat wist ik toen niet. Ik dacht ze, dat ze ging om, om kracht te halen... Later vertelde ze me, toen wij weer thuis waren, zei ze: Ik ging erheen om schoon schip te maken met mezelf. En daaruit zijn de verhalen over zeg maar, het zwakke moment in de oorlog gekomen: Her, haar verhouding of relatie. Dat mag die naam niet eens hebben met een Duitse soldaat. De abortus die daarop volgde. Uh, het avontuur met een getrouwde Canadese sergeant na de oorlog. ja, grote liefde is geworden eigenlijk. Maar dat ze inderdaad verhalen, want ze ging naar kampen. Omdat, hè, het was uh, armoede natuurlijk in het westen, uh, hongerwinter. Een zus van haar woonde in kampen. Dus ze ging daar tijdelijk logeren met haar moeder. En daar had ze een hele kortstondige affaire inderdaad met die Duitser. Dat ja, leverde die kwam, kijk, een zwangerschap op. Je, je moet je dat voorstellen. Uh, Miri ging met haar jongere zus, met Jannie en haar moeder naar kampen, te voet. Uh, het was ijskoud in die tijd, heb ik me laten vertellen. Ze komt er uitgeput aan. Enfin, ze proberen daar bij Katrien, dat is haar oudere zus... Uh, uh, tijdelijk een nieuw leven op te bouwen. Dat was natuurlijk uitzichtsloos, want niemand wist of die oorlog überhaupt nog een keer zou stoppen. Zou ophouden. En dan, dan zitten ze met z'n allen toch in een wat te klein huis. En daar ontstaan natuurlijk ook weer irritaties. Spanningen, ja. En dan gaat Mary af en toe de straat op. En, en om, om, ja, ook om Jannie. Jannie is lastig. Jannie is provocerend. Jannie trekt zich niks aan van, het, van de regeltjes binnen het nieuwe gezin. En dan neemt uh, ze... was wel verstandig. Dan sleep ze die mee. En nou, op straat uh, raakt in, in, in, in gesprek met een Duitse soldaat... die haar wel leuk vindt. En die jongen liep kennelijk ook met zijn ziel onder de arm. Die was ook maar gestuurd naar Duitsland. En, uh, en uh, was ook op zoek naar warmte... en, en misschien wat liefde. En of wilde het, niet, uh, uh, het weekend het liefst ook naar huis. Maar dat kon allemaal niet in die tijd. Nou, fijn, die ontmoetingen zijn vaker geweest. Mary was berekenend... Meri dacht daar ook haar voorde, zoals ze dat altijd is. Ja, heeft. zo heeft ze ook haar carrière opgebouwd. Een, carrière, hè? Maar... Een, een, een berekenende ja, zakenvrouw. Ja. Nou, ja, niet alleen zakenvrouw. Het was ook meer overleven nog. Zeker in de oorlog natuurlijk. Ja, zeker in de oorlog. En uh, daardoor had ze wat extra eten. Want dat bracht die soldaten wel even mee. Die stopten daar toen. Dus dan konden ze wat, wat extra's eten. Dus dat kwam goed uit. En dan is dat, wat zij dat noemt zij... Tegenover mij zegt zij, dat ene zwakke moment. Ja, het zwakke moment dat ze naar bed gaat met die Duitse. Ja. Daar komt een zwangerschap uit die ze laat afbreken. Ja. Uh, veel fans hebben daar geschokt op gereageerd, hè, op dat verhaal. In, in een rkk documentaire die afgelopen zondag werd uitgezonden... is er een fan, Jan, die haal je ja. ook uitgebreid aan uh, in het boek. Ja. Jan de Schoenstikker noem je hem, ja. uit, uit Tilburg. Uit Tilburg. Uh, hij zegt, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat, dat, dat, dat uh, Meri dat aan, aan Ben Holthuis verteld heeft. Ja. Dat kan niet waar wezen. Ja. Ja, ik, ik, ik kan me dat voorstellen. Ik, ik, ik, ik, toen Merit mij vertelde, kon ik het niet eens geloven. Je hebt een beeld van iemand. En... Ja, dat, de, de, dit wat ik nu in, in die biografie onthul, past niet in dat beeld. Nee, nee inderdaad. Dat past daar helemaal niet Want in. Hoe, hoe ging je dan in, in het werk? Jij je, je, je, je krijgt dat verhaal op je opgediend door, door, door Rietje bij. En je denkt, ja, maar dat, dat je, he, je had waarschijnlijk dezelfde reactie. Dat kan niet waar zijn. De zangeres zonder naam. Duitser, zwanger, abortus. Dat, dat past niet in dat mooie, in die mythe die je, in die mythe, in, die nee, je, je net hebt die uh, Hoe ga je dan uh, um, checken of dat klopt? Of, of, of, of is zij ja, zo geloofwaardig in wat ze verteld nou, heeft? Nou, ik, ik, ik ben bij Mary er nooit van uitgegaan dat ze tegen mij zat te liegen. <kwijnt> uh, uh, ik heb haar altijd... Uh, uh, ja, ik, ik heb haar vertrouwd. Waarom, waarom zou ze daarover liegen? Waarom zou ze dit verzinnen überhaupt? He, om even haar kant. Uh, uh, ik ben er wel van geschrokken, maar Mary was daar heel vasthoudend in. Heel, toch wel... Cool en zeker. En, en, en zo en zeker... ze het. ja Ze dan het zei het cool, niet geëmotioneerd. Nee, nee. Ze zei wel. Maar ze, ze, de, voor haar waren er jaren al van verwerking. Uh, uh, uh, uh, voor, voor mij was het nieuw. En zij het, droeg het al jaren bij ja, zich. Ja. En uh, uh, dan zei ik ook. Ja, maar Miri, waar moeten de mensen er wel niet van denken? Ja, kan me niet schelen, zei ze. Wat de mensen van me denken, daar heb ik nog nooit uh, uh, uh, iets Dan, mee, dan wil iets ze dus aangetomen. ineens niet meer die mythe zijn. Nee. Of wilde nee. ze na haar dood die mythe niet meer zijn? Nee, dat wilde ze altijd... Had je het ook mogen publiceren tijdens haar ja, leven? Ja, ja, ja, ja, ja. Graag zelfs. Ze had het, ze, ze had het zelf willen vertellen. Maar dat, waarom wilde ze dan die mythe uh, uh, uh, eigenlijk doorbreken? Nou, dat, dat is dat moment in Loerders geweest. Dat ze gewoon maakte. Dat ze gewoon schip maakte. En uh, ze heeft mij verteld, ik heb God beloofd... dat ik met de waarheid voor de dag zou komen. En uh, uh, ja. allengs, allengs was zij, vond zij ook dat haar fans... die haar zo gesteund hadden, die altijd in haar hadden geloofd moesten weten wie ze was. En ze wilde niet... Over, ze, ze was met de helm op geboren en ze zei vaak tegen me... Jongen, als ik dood ben... wordt er een uh, film van mijn leven en van mijn carrière gemaakt. Ze zei Mary zeg... Uh, nou, ze we, krijgt toch een beetje ja, gelijk. Ze krijgt In ieder geval met aangelijk. die musical. Ja. En, zijn nou, ja, en voor en een zijn, film. We, ja, en, en voor het, een televisieserie. En de televisieserie. Dus ze kreeg gelijk gewoon. En, uh, en, en dan zei ze... Maar dan moet dat wel zoals ik ben geweest, echt. De mensen moeten echt zien hoe ik ben geweest... en wat ik heb meegemaakt en wat ik heb doorstaan. Want dat ene zwakke moment in die oorlog... waar ze verschrikkelijk veel spijt van heeft, moet ik zeggen. Dat zei ze wel. Dat, daar is ze onnoemelijk voor gestraft, vond ze. Ja, want ze, want ze bleef kinderloos. Ze bleef kinderloos. Daardoor. Ze kon daardoor geen kinderen nee, meer krijgen. En, maar daar had ze ook weer een verklaring voor. Dat was haar lot, dat was haar kruis, zei ze. Want als dat niet was gebeurd was ik nooit de zangeres zonder naam geworden. Dan was ik een moeder geworden van een aantal kinderen. Dat was mijn grote droom. Dat mocht niet gebeuren. Ze had die zangeres moeten worden. Ze dat was die... haar lotsbestemming. Dat was haar lotsbestemming. Ja. Zoals, ze, had, ze voelde ook een lotsbestemming uh, met terugwerkende kracht... dat ze als meisje van twee tot haar twaalfde op bed had gelegen. Dat zij op haar tweede was gevallen op straat... en dat ze daar die heupaandoening aan overhield... en dat ze in een gips werd te liggen. Dat was omdat ze op die manier een klankbord kon zijn voor haar moeder, die, werd, die, die thuis wat afsloofde, die tien kinderen te eten moest geven, die getrouwd was met een man die aan de alcohol was, geen geld in haar, mee naar huis mm. bracht of heel weinig. En haar moeder, het verdriet van haar moeder, uh, uh, ja dat, dat heeft ze zich enorm aangetrokken. En ze is er van overtuigd later altijd... als ik daar niet was geweest, had mijn moeder het niet gered. Dus wat ze ook geprobeerd heeft... is om de puzzelstukjes bij ja. elkaar uh, ja. te vegen... en te, daar weer een hele puzzel ja. van te maken... en het leven uh, te begrijpen... zoals haar dat was overkomen. Ja. Ze was anders niet de zangeres geworden. Dat zag ze op een gegeven moment in. Nou, in de jaren 50 uh, maakte ze echt... Uh, uh, voor het eerst al een beetje furoren. aanvankelijk in Maastricht, waar ze toen woonde. Daar zong ze in bars en in dansings en noem maar op. Ja, en dan op een gegeven moment... Dan ontmoet ze. Zijn naam viel natuurlijk al Johnny Hoes, haar ontdekker, de producer. En Johnny Hoes die leverde haar de, de, de grootste hits uit haar carrière op. Waaronder ja, deze die mag niet ontbreken. En het gaat. Toen ik de biografie las, dacht ik: dit gaat dus ook over haar. Ja. Het gaat over haar moeder. Het gaat over haar thuissituatie. Ach, vader lief, toe dring niet meer. Schrik tot zijn straf Het hoofdje is bloedend verwond Vol schaamte brengt hij The niet meer misschien wel de grootste hit van de zangeres zonder naam. Of was dat toch misschien Mexico? De zangeres zonder naam. Ze staat weer volop in de belangstelling. Komende maanden gaat een musical over haar leven in première. En vandaag verscheen de biografie die Ben Holthuis schreef over de zangeres zonder naam alias Rietje Bij, zoals ze in het dagelijks leven heette. Ben Holthuis is mijn gast in Casa Luna. En als u dit gesprek terug wil horen, dat kan ook via onze site kan dat. Vanaf morgen casaluna.ncrv.nl Ja, met deze hit brak ze echt door in uh, Nederland. Uh, kwamen nog veel meer grote hits. Maar het was wel een soort genre waar mensen niet zo, zo raad mee wisten. Hoe, hoe werd er in de Nederlandse artiestenwereld... tegen deze nieuwkomer aangekeken? Nou, ze werd niet echt serieus genomen. Als je de biografie leest, dan uh, uh, ontdek je ook... hoe uh, William Betty op haar neerkeek. Ik, ik, dat, zo zag Meri dat, hè? Uh, Kees de Lange, dat was een conferentie die tijd. Die nam haar helemaal niet serieus. Uh, ze werd op de hak genomen. Er werd over haar een beetje neergekeken ook wel en over haar gekletst... en, en minderwaardig gedaan... in die liedjes, hoe ze die zingen... en Heintje Davidsen, die katte haar af. Maar ja, aan de andere kant... Mieke Telkom en Corrie Brokken droegen haar op handen. Maar daar is ze haast heel dankbaar over. Ja. Daar vertelt ze in jouw boek heel dankbaar over... dat, dat ze überhaupt een praatje maakte. Ja. Wat eigenlijk de normaalste dat, zaak van de wereld is met collega's. Dat ze de collega's. kleedkamer met hun kon delen. Ja. Maar dat, dat was dan toch dat minderwaardigheidsgevoel... wat zij had. Dat, dat, ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ze vertelde... dat ze haar eerste grote optreden had... En dan stond op de deur Corrie Brokken, Mieke Telkamp en zangeres zonder naam. Dat kon ze niet geloven. Dat was zo... Dat, zij bij Corrie Brokken en Mieke Telkamp. Dat waren idolen voor haar. Dat waren, dat, die waren onbereikbaar. En nu gaat. waren ze ineens gelijk. En ze zaten in dezelfde kleedkamer. Ja. En die mensen, of die, die twee vrouwen, Corrie Brokken en Mieke Telkamp... die spraken met haar... spraken met respect tegen haar. Ze en, zetten en, en, zoompjes aan elkaar Ja, zoompjes. En, en, en nou ja, dat, dat is geweldig. Dat was een overwinning voor haar. Ja, die erkenning was heel belangrijk ja. voor haar. Dat zou ook steeds weer terugkomen. Dat, ja. dat kwam Huff, al terug voor de oorlog. Toen wilden ze, ze stralen bij het Leidse revuegezelschap. Maar na de oorlog natuurlijk ook. Ook in haar professionele carrière kwam dat steeds maar weer terug. En op een gegeven moment gingen zelfs literaire kringen... zich, uh, zich interesseren voor, uh, voor de zangeres ja. zonder naam. Uh, Gerard Reven, Jan Wolkers, ze stond uh, zelfs op de nacht van de poëzie een paar jaar later. En ze kreeg ineens van alle kanten lof toegezwaaid. Ook uit, uit kringen waar ze uh, daarvoor nooit lof had, uh, had gekregen. Luister even mee, Ben. Uh, hoe anderen de zangeressen onder naam bekeken en beluisterden. Uh, Achtergeleid volgens hoort u Jan Rot, Gerard Reven en Willy bord -Frika. Aan het bedje van haar zieke kindje... houdt moedertje zo trouw de wacht. Kijk, dan ben je gelijk thuis. Hoef je, dat hoef is... Uh, uh, heel e eendimensionaal maar, maar gelijk, uh, ja als je daar gevoelig voor bent, is dat mooi en dat is met, met, uh, met al die teksten zo, dat is heel wat Gerard Reven ooit zei van niet alle liedjes zijn even sterk maar het, uh, die combinatie van het, het kinderstemmetje en, en van die hele ja, volkse teksten en die muziek samen ja, mij, mij, uh, mij doet dat wel wat het is uh, van dezelfde grootte als Johnny Jordaan zij was de laatste. De eenvoud. De directheid van de emotie. De eenvoud van melodie. Alles. En ik vind het heerlijk om haar te horen. Ik ben haar dankbaar. Omdat ik wat zij zingt... Mooi vind. Eerst vond ik die liedjes een beetje... Ja, hoe zou ik het zeggen? Niet van mijn niveau. Het was aan de costa del sol. Daar sloeg mijn hartje op hol. Maar ik ben... ja. Totaal gegrepen door uh, dat zij uh, zalenvol uh, mensen zo in de band kon brengen. En uh, ja, Dat ben ik een beetje geanalyseerd. Ja, het was gelijk van kop. Ik vond haar een hele innemende vrouw. Ik vond haar een uh, een lieve vrouw. Ik vond haar ook een uh, zielige vrouw in de zin van dat zij uh, altijd op de bune had gestaan. Uh, met duizenden, tienduizenden, miljoenen mensen had geplezierd. En toen zij niet meer zong en ziek was geworden... Toen was iedereen weg. En op dat moment kwam ik binnen. Ja. En toen heb ik een hele hechte, lieve, televriendschap vriendschap opgebouwd. Billy Bord, daarvoor Geert Reven en Jan Rot over de zangeressen zonder naam. En Jan Rot vind ik een hele mooie analyse geven van het succes van de, van de Zangeres zonder naam. Mag je zeggen dat deze erkenning uit, uit de elitekring, om het zo maar eens te noemen... althans vanuit haar perspectief... dat die erkenning misschien wel gemaakt heeft dat de laatste jaren van haar actieve carrière de mooiste waren. Ondanks de ruzie met Johnny Hoes, de, de, de contractbreuken, de problemen met platenmaatschappijen. Maar op het laatst was ze erkend, was ze een heldin. Stond ze in Paradiso en zong naar Mexico. trad ze op met normaal. Ja, en toch, en toch denk ik dat de periode bij Hoes. Eh, vanaf Ach, vader, lief toe, met niet meer tot de breuk. in 1977. dat dat de meest. dan heeft ze het meest geglo geglorieerd. Zij, zij, zij zong toen ijzersterke teksten, ijzersterke melodieën. En eh, misschien had ze wel niet de erkenning. In die tijd van, van de elite. Uh, daar hunkerden ze naar. Maar wel van, van het grote publiek. En in die Daarna tijd... werd dat minder. Daarna werd het een beetje een een object hè? Dat is een rest ja, naam. In ja. de tijd van Mexico. Toen ja, ben ik ook nog eens studeerde zelf. toen. En toen was dat ook een beetje. Gaan zij laat mee zingen. Maar helemaal serieus nam je het niet. Nee. Zij is op een gegeven moment bijna cult geworden. Uh, zeker de, zeg maar in de uh, laatste versie van Mexico. Uh, een gigantische hit. En, maar. Ze, ik, ik, dat was prachtig, maar toen, toen, toen had ze eigenlijk de strijd al gewonnen. En toen ze vocht, was ze beter. Toen was ze, ze was een betere zangeres? Ja, ja nee, niet qua zingen of zo, maar toen was het vuur in haar en toen was ze vechten. Maar toen ze het eenmaal had gewonnen, werd het er ook wel een beetje gewoon. En ging ze ook wel een beetje op haar strepen staan op een andere manier dan toen ze miskend werd. Dus miskend was ze beter? Misschien omdat ik ik, dat hij wel dreef. Haar, dreef haar. Die miskendheid. Ja, die miskendheid maakte haar ook uniek. Want ze ging door Roeja ruiten voor succes. En uh, uh, iedereen kan zeggen dat ze klaagde. Dat deed ze ook. En flink ook. Maar in die tijd was ze op, op haar best. Waar wanneer Luister, was het gelukkigst, denk je? In de uh, tijd voor de erkenning of de tijd na de erkenning? Toch wel, de na, dat is in de tijd na de erkenning. Want zij heeft. maar, dat, dat, de, dat de elite haar ging waarderen. was een stukje van haar geluk geworden. Uh, is dat uiteindelijk waar ze het allemaal voor gedaan heeft? Voor ja, die ja, waardering, voor de erkenning, voor, is, voor het uh, uh, vorstin zijn? Ja. Ik denk dat ze dat nooit zelf heeft beseft. maar dat is wel zo natuurlijk. Ze, dat ze, zingen was een methode om dat te bereiken. Ja, nou ja, zingen was. Uh, daarmee kon je beroemd worden en dat was, ze wilde in haar jeugd toen ze op bed lag, wilde ze rijk worden en beroemd worden en ze was, toen ze nog op bed lag dacht ze dat ze actrice zou worden of filmster uiteindelijk werd het zingen dus de, uh, het, had, het had misschien ook nog acteren kunnen zijn. Als het maar beroemd was. Linksom of rechtsom, ja, linksom of of beroemd rechtsom beroemd worden. linksom worden, dat, dat wilde ze. droomde ze van. En dat is gelukt. Dat, dat en is hoe? Nou, ja. En hoe? Nog ja, steeds. Nog steeds. 13 jaar later ja. is ze nog steeds beroemd. En ja. iedereen heeft het ook nu weer ja. over haar. Nou, zegt Willy Bort, Frekin, uh, ja. op het laatste ook. Ja, later vond ik het een zielige vrouw worden. Want ze was heel erg alleen. Dan heeft, ze het over, dan heeft hij het over haar laatste jaren. Uh, uh, ze ze uh, uh, heeft de laatste jaren alleen door moeten brengen. Haar man overleed in 1990, als ik het goed heb. Uh, zij overleed in 1998. Uh, haar krachten verminderden. Ze woonde nog alleen in die bungalow uh, waar je zo vaak uh, gast ja. bent geweest. In het paleisje. Met al die prachtige alle uh, meubels. En, en alle, he, echt al ja, als een koningin. Maar op een gegeven moment wordt het allemaal minder. En uh, komt ze in het ziekenhuis uh, terecht. En over die tijd wil ik het graag met je hebben. Want ja. daarover gaat het ook in, in het boek. Jij zegt in het boek dat de mensen die je al genoemd hebt... Hè, de, de ja. huishoudster en de boekhouder... uiteindelijk de laatste wensen van uh, Rietje Bij... van de zijn naam niet gehonoreerd hebben. Ja, ze is... Kijk, uh, uh, uh, Mary wist dat de kans bestond dat haar krachten zouden afnemen. Dat ze zelf zou kunnen gaan dementeren. Dat, dat, dat was een, een, een ziekte die in haar familie vaker voorkwam. En daar had ze haar voorzorgsmaatregelen voor genomen. Zij wilde niet naar een bejaardentehuis, niet naar een verpleegtehuis. Ze wilde tot haar dood uh, thuis blijven. ze wilde ook te midden van haar spulletjes, van haar rijkdom, sterven. Daar had ze waarschijnlijk ook het geld voor. Daar had ze het geld voor, daar had ze ook haar verzekeringen voor. Daar had ze alles voor geregeld. Dat, was, dat stond het ding. Zij wilde ook, dat vond ze ook chic, zei ze dan. Als ze het niet meer kon, dan wilde ze dag en nacht verzorging. Ze wilde een verpleegster, ze wilde een dienstbode. Een haar vans, ze wilde een vorstin Ze er een vorstin gedaan. Twee jaar voor haar dood zijn er twee dames aangenomen. Twee gezelschapsdames. Wij noemden die haar hofdames. Ja. Daar kon ze ook vreselijk om lachen. Dat vond ze ook. Ja, ze kon mede, om lachen, ja, ze maar ze, ze vond het, vond het, het ook echt wel chique. Ja, ze ja, vond het ja. Had ze hoofddames. Schatten van vrouwen die echt veel voor haar gedaan hebben. En, uh, maar ja, op een gegeven moment... Uh, uh, in een verwarde buik komt ze te val. En dan uh, komt ze in het ziekenhuis terecht. Maar er is eigenlijk niks met haar aan de hand... En dan mag ze eigenlijk maar een week weer naar huis. En dan wordt dat maar dan rekken. Drie maanden later nog in het ziekenhuis. Vier maanden later nog. In de vijfde maand wordt ze naar een bejaardentehuis gebracht. Terwijl ze dacht dat ze naar huis ging. Dan wordt haar verteld. Nee, we gaan nog even aansterken daar. En dan krijgt ze ineens in het, in het bejaardentehuis in België... bezoek van twee heren van het kantongerecht in Roermond. Die haar een aantal vragen stellen. Rare vragen, vindt Meri dat. Want je hield niet zo van, dat je vroeg van, hoe gaat het met je? Weet je nog hoeveel dat waard is? Of, ze gingen haar testen of ze nog goed bij de tijd was. En toen waren die mensen weg, die twee mannen weg. En een week later sprak ik haar. Toen zei ze van, jongen begrijp het niks, ik heb niks meer. Alles is me afgenomen. Er zijn hier twee mannen geweest en die hebben gezegd dat ik niks meer heb. Ik moet alles vragen. En haar huishoudster is toen tot bewindvoerder. Nee, nee tot mentor. Tot uh, mentor, uh, dus. Uh, uh, en, en de boekhouder tot bewindvoerder. Daarvoor had je uh, zeg maar een aanvraag nodig van twee familieleden... Dat heb ik uitgezocht. Die zijn om de tuin, tuin geleid. Die wisten niet wat ze aanvroegen. Die zijn ook niet bij de, bij, de, bij, bij de rechtszaak geweest... waarbij de boekhouder werd benoemd tot bewindvoerder... en de huishouder tot mentor. Ik in die tijd. Kon je uh, nog wel bij haar op bezoek komen? Want je beschrijft ook hoe uh, de kring rond Rietje bij kleiner gemaakt werd. Ja, die werd steeds kleiner gemaakt. In het laatste jaar van haar leven, maar driekwart jaar, laatste drie kwart jaar. Uh, mocht ik niet meer bij haar op bezoek. Uh, toen was, uh, zat ze inmiddels op een gesloten afdeling. Uh, van een tehuis in Horne en Heide... waar ze overigens erg goed werd verzorgd. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar ze hoorden het niet thuis. En dan mocht ik niet meer op bezoek komen. En ik, ik, ik deed dat wel. En toen kwam ik bij de receptie. En dan stond ik niet op de lijst. En dan werd mij toch vriendelijk verzocht om maar weer te gaan. Ja. En uit respect voor Miri deed ik dat ook. Want ik dacht, ik ga hier geen stampij maken. Nee. Het zijn ja. toch harde woorden natuurlijk, he, naar deze twee mensen. Zij ja. reageerden ook in die RKK-documentaire van afgelopen zondag. Het is toch logisch dat als iemand een carrière heeft als artiest, dan is hij heel bekend en heeft hij heel veel vertier en, en uh, bezoek aan huis, misschien als je dat toelaat. Maar ja, op een gegeven moment is er een afscheid en dan uh, ja, komen er minder mensen en uh, dan wordt het stil. Hè? Dat heeft ook een normaal gepensioneerde die uit zijn werkkring uh, stopt. Maar het is voor ons wel heel pijnlijk. Uh, ja, je wordt beschuldigd van een aantal zaken waar je niet uh, goed tegen kunt verweren. Het is niet zo. Het is helemaal niet zo. Ze, was, ze heeft iedere dag be bezoek gehad daar ook. Ze zat niet eenzaam te, te verkommeren. Ze kreeg iedere dag visite. Nou, zelfs de Ida en en boekhouder Jos Dielemans... zij zeggen ja, we kunnen ons niet verdedigen. Nou ja, ik, ik heb thuis mappen volstaan met correspondentie... met zowel de dienstwoner als de boekhouder. En ze hebben zich op alle fronten kunnen verdedigen... Ze hebben ze niet gedaan, of wel gedaan. Uh, ik, ik heb een uitvoerige correspondentie met hen gevoerd. Ik heb hen op de man afgevraagd hoe de uh, bepaalde zaken zaten. Ze hebben gelogen tegen mij, want dan ging ik het uitzoeken of klopt het niet. En als ik ze betrapt had, dan uh, kreeg ik geen antwoord meer. Of een ontwijkend antwoord. De, de dienstbode vroeg zelfs geld om medewerking als, als ze haar vragen zou beantwoorden. Ja... Dus jij zegt, en, en, ze hebben zich wel degelijk kunnen verdedigen en, en kunnen hebben ze, ze die nog kans. Steeds. Nee, ja. ja, dat kunnen ze nog steeds. Kijk, wat ik nou zo jammer vind van, van, van, van het programma van RKK afgelopen zondag... waar ik ook van harte aan meegewerkt heb... Ja, jij was er ...is in dat, ze, uh, uh, dat de boekhouder en de dienstboden voor het eerst de media te woord staan... en dan stelt zo'n programma niet de vragen die gesteld moeten worden. Want wat Ida Hoeken hierin vertelt, van, ze kreeg elke middag bezoek... Ja, van haar. En ze werd ervoor betaald. Ze was gewoon in dienst, totdat de Amerische vaas uh, uh, overleed. En, en dat was het bezoek, ja. ja maar jij, toe... stelt, jij stelt inderdaad aan het eind van het boek... een aantal vragen waarvan je zegt... daar zou ik antwoord op willen hebben. Ja. Daar krijg ik de puzzel niet rond. En ik zou willen weten hoe dat uh, uh, uh, geweest is. Um, en wat ik mooi vind aan het boek... want het, het dreigt natuurlijk een heel, heel treurig en verdrietig einde... te krijgen, hmm. toch uh, gloort er hoop. Ja. Want je hebt hier al eerder over geschreven... in het boek Sterven zonder naam. En na aanleiding daarvan zijn Kamervragen gesteld... waarop ja. de toenmalige minister van Justitie... Uh, Hirsch Barin antwoordde dat... het. Dat het helaas niet altijd te voorkomen is dat kwetsbare mensen in een afhankelijke positie kaal worden geplukt. Um, is dat wat er met Rietje bij gebeurd is? Wat ja, zeker, gebeurd zeker, is? zeker is dat gebeurd. En zij is daar het voorbeeld van. En uh, ik ben ook blij dat dat toen zo is opgepakt. Want ik moet zeggen, het is toevallig op mijn pad gekomen. Op het moment dat ik het ontdekte en publiekelijk werd, de hele affaire met de zanger is zonder naam toen uh, ben ik, eh, tot aan de dag van vandaag krijg ik mails uit het hele land... van mensen die denken dat ik er alles van weet. En die in dezelfde positie verkeren. Ja, en er is ook actie op ondernomen. Want sinds september is het mogelijk om een pretestament te maken. Uh, daarin kun je notariëel laten vastleggen wat er moet gebeuren... als je op een gegeven moment zelf niet meer in staat bent om je zaken te regelen. Dat is een voorloper van een meer definitieve regeling... waarmee belangen van dementerende kunnen worden uh, ja. uh, behartigd. En jij stelt voor om die regeling de meri Servace regeling te noemen. Ja, dat zou ik erg leuk vinden. Want Kijk, ik, toen Mary uh, uh, tien jaar dood was, ging ik naar haar graf, daar stond ik dan, uh, uh, uh, ik voelde me op de schouder geklopt, van, jongen, maak die biografie nou eens, dat heb ik je eigenlijk opgedragen. Hè? En, nou, ik, ik dacht, nou, dat moet ik nu toch maar doen, dat heb ik toch laten versloffen. En ik begin die biografie even weer op te frissen en, en, en alles te checken, en dan kom ik Komt dat een pad, al die onregelmatigheden. En dan denk ik ineens weer terug aan het bed, aan de abortus. En denk ik: oh ja, dit heeft me, die biografie moest ik schrijven. om dit aan het licht te brengen. Dit is het allerbelangrijkste, want Mary, tot na haar dood. Hè, dus nu zelfs nog. Uh, neemt ze het op voor de zwakkeren in de samenleving. En dat is haar erfenis, als het ware. Nou, dat is een hele mooie erfenis, ja. Zelfs. Ja. De Meri-Servaas-regeling. Ik stem voor. Oh, ben Bolthuis, is leuk. biograaf van de Zangeres onder Vandaag verscheen je boek De Zangeres onder Naam, het complete verhaal. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ik aan het einde gaat. van een lange nacht en een lange dag. Um, fijn dat je er was. En uh, Ik neem aan dat het hoofdstuk nu afgerond is. Uh, voor mij is het bijna... Ja, of die regeling moet komen. Ja, dan ga, ja dan precies. Dan horen we weer ja, van je ja. over de Zangeres de Naam. In de tweede uur praten we verder over de Zangeres. Ook met u. U kunt bellen 0800-121, 0800-121, met uw herinneringen... Met uw uh, gevoelens bij de zangeres. Mailen kan naar kazaluna ncrv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag kazaluna. Tot de zo, na het hoorspel. Krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 1, aflevering 7, 1957. dan vraag ik tenslotte uw aandacht voor de heer Koning. Dames en heren. Het veulen met de breipot om de hals... dat vroeger in Friesland rond spookte. Spookhazen die soms betoverde heksen zijn. Middeltjes om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 Al hield ik mijn hart vast toen je over die nageboorte begon. Meneer koning, mag ik u wat vragen? U hebt het daar straks over die middel die steen vratten had. Mijn naam is Hageman. Koning. U vertelde over die vratten, maar als kinderen deden we de nuchtere spuug op. En dat hielp. Hoe verklaarde u dat? Dat kan ik niet verklaren.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 Daar ben ik het met eens. Want gebouwen kennen we je niet. Maar spoken kennen we je wel. Daarover wil ik nog een verhaal vertellen. Dat ik van een scoop had gehoord hebben. Want toen we een keer in het veld waren met de scoop, Toen zegt die schaaphaarder Theo ons Hendrik... Hendrik, zeg ik, ik heb er vannacht al zomaar raak raar gezicht gehad dat ik was in het veld met de schopen en ik zag naar de kanten van Hardenbarg... alle mollen lichtjes. <kijkt> Raar, ra, wat is dit? <kijkt> dat was een spookgezicht. Want later is door de grote weg van Om naar Koevoort gekomen. Dus ik wil maar zien, spooken bestaan echt. Ik Dank u wel.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 Meegaat. Maar ik vind die moderne techniek maar griezelig. Maar die bandrecorder komt er heus wel. Wie mag ik nu het woord geven? Ja, ik wol u nog wat vroeg, want er wordt altijd de vroeg... Hoe is uw naam? Netjes. Mevrouw Netjes. Mevrouw Netjes. Gaat uw gang. <coughs> want er wordt ons altijd de vroeg...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 Ik sta op wacht en denk aan jou. maar dus af. me af. Blijf mee. Blijf mee. Blijf Ook een Een Een mee. met suiker. Dat is Blijf